9 uur. Watermogen moet met het RWS-journaal. Op Schiphol zijn ruim 40 vluchten geannuleerd. vanwege een nieuwe staking van KLM-grondpersoneel. Ze eisen meer loon en leggen daarom tot 10 uur vanochtend het werk neer. Reizigers op Europese vluchten kunnen tot het einde van de staking geen ruimbagage meenemen. Maandag werd er ook al gestaakt door KLM-grondpersoneel. Toen werden bijna 60 vertrekkende en aankomende vluchten op Schiphol geannuleerd. Regeringsleider Carrie Lam gaat volgens media in Hongkong... de omstreden uitleveringswet definitief intrekken. Lam zou dat later vandaag bekendmaken. De wet was in juni reden voor het begin van grote protesten in Hongkong. Critici vreesden dat China met de wet de greep op de stad wilde vergroten... en dat politieke activisten zo aangepakt zouden kunnen worden. In juli zei regeringsleider Lam dat de wet voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Maar dat was voor de demonstranten niet genoeg. Ook afgelopen nacht was het weer onrustig in Hongkong. In Antwerpen is een dode vrouw gevonden onder het puin van de huizen die gisteren werden verwoest door een explosie. De vrouw van 87 was de enige die nog werd vermist. Na de ontploffing waren drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie loopt nog, maar volgens Belgische media wijst alles in de richting van een gaslek. De Europese Unie moet boeren in Zuid-Europa beter helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering. Anders is landbouw daar op lange termijn niet meer mogelijk, waarschuwt het Europees Milieuagentschap. Zo moeten boeren andere gewassen kiezen. In Noord-Europa profiteren boeren volgens het agentschap juist van de stijgende temperaturen. Bijvoorbeeld doordat groeiseizoenen langer worden. Het weer nog in het oosten is er eerst nog even wat zon. Verder is het vandaag bewolkt en regenachtig bij een stevige zuidwestenwind. En het wordt 18 tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig en een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A9 richting Amstelveen door een aanrijding bij Haarlem-Zuid. Er staat 10 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging loopt op tot een uur. Op de A22, Beverwijk richting Velsen, staat bij de afrit IJmuiden 4 kilometer. En op de N200, Zandvoort richting Amsterdam bij het Rotterpolderplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de medewerkers en sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFF. Never mind the stars in the sky. Never mind the wind and the wind. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Mm. Goedemorgen, welkom bij het tweede uur van de Summer Wake Up hier bij ZFM. TV <mars> Ja, en dat is Lisa Stansfield hier bij ZFM. Mijn naam is Walter Sans en ik ben tot 10 uur bij je. En net hoorde je verkeersmeldingen over de A9. Als ik nu op flitsmeister kijk, is die weg. Dus misschien heb je geluk. We gaan door met Van Pamplouise en de media. Ze letten op mij. Louise. Van, ja, samen hier op ZFM om tien over negen. We een oude muziek, nieuwe muziek. We gaan nu even door met een oudje. Edwin Collins met A Girl Like You. ZFM. Girl Like You, Edwin Collins, hier bij ZFM, waar het inmiddels bijna kwart over negen is. En weet je nog, vorige week had je de MTV Awards en heb je het gezien, anders moet je hem even terugkijken, dat optreden van Lizzo. Waanzinnig. En uh, ach, weet je, ik draai hier gewoon. Het is dus niet haar nieuwste plaats, dus het is de vorige, maar je hoort hem hier bij ZFM om kwart over negen. Lizzo. Let me see you. Don't even gotta try you know. I like shouting They get better over time They you know. just say I'm not the baddest Bitch, you lie <laughs> you my phone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 Zo, hartstikke leuk. En het is inmiddels 17 over 9 hier bij ZFM. En we gaan door met Mark Ronson en Miley Cyrus. En ik dacht eerst dat het Dolly Parton was, maar het is toch echt Miley Cyrus. Leuk liedje, Nothing Breaks Like a Heart.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 Gonna save us now dus hier op hem om 9 uur 21. En wij gaan door met Steve Wonder. Die geeft wat Spaanse les. Wat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 When you get off, don't you worry. TV Wonder, hier op vier minuten voor half tien bij ZFM. En we gaan zo meteen door met een Duitse startplatte. Peter Fox, Haus am See. En zoals we hier in Zandvoort allemaal weten, zee in Duits is niet zee, dat is meer. En meer is zee in het Duits. Nou ja, uh, zoiets. Hier ben ik geboren en lopen door die straat.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 See. Und wir haben genau halb zehn jetzt hier live von der Sandfort und weiter geht's mit man und das ist in Deutsch Mond. Ist ein Junge, die diese so traube looft noch wel van deze tijd bestaat er nog zoiets so romantiek of zijn we echte liefde kwijt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 kan het dus ook door maan. En ja, het is uh, half tien geweest hier bij ZFM. En de meeste luisteraars weten het dan wel. De tijd voor de rubriek. Jazz is niet eng. En jazz is ook helemaal niet eng. We hebben hartstikke leuke jazzprogramma's bij ZFM. Luister daarna. En je hoeft niet meteen naar Charlie Parker te luisteren. Dus als je nu op de achtergrond hoort, er is genoeg andere muziek. En chess wordt ook heel veel gebruikt. Gewoon door nieuwe artiesten. Of wordt gebruikt als sample. En ik wil je daar een voorbeeld van laten horen. En dat is heel toegankelijk En dat is Ronnie Jordan, gitarist. En die gebruikt So What van Miles Davis. En dat klinkt dan zo. Jordi nog even doorgaat, wil ik je graag vertellen dat Bastiaan Torrent weer terug is. Vanavond weer uh, voor de eerste keer zijn programma Aan het Woord. Het uh, opinie- en discussieprogramma hier bij ZFM. De tijd is iets veranderd. Hij is ook van 8 tot 10, net als ik, alleen hij in de avond, de bof komt. Vanavond uh, gaat het over het ondernemersklimaat. Er komen twee, uh, twee ondernemers, de eigenaar van Tasty Corner en de eigenaar van Lunchbreak. En zij praten over wat ze verwachten van... De winter van de Formule 1, hoe de zomer was. Dus vanavond een ondernemersuitzending bij Aan het Woord met Bastiaan Tornent. En het begint om 8 uur vanavond. Ronnie Jordan in de rubriek Jazz is niet eng met het thema So What ooit bedacht door Miles Davis en als we het dan toch over Miles hebben er is die Fransman die heeft dat liedje gemaakt over als hij het niet meer ziet, ziet zitten dan luistert hij gewoon naar Miles en dan komt het goed Je kunt u Miles Davis door Navi M'a peine au fond d'une Plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne, c'est fou qu'on se ressemble, on se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal L'amour c'est comme ça, tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute, tu m'as uit Et lucht. Het is een beetje een beetje on se on se lasse Prisonnier de beetje een La peine c'est pas du een beetje larmes de crocodile Doe me moi de tes nouvelles Si la nuit tu es seul Peu importe qu'on s'aime Qu'on se fasse la gueule Alors j'écoute tu me het Et le temps passe Tussen plissen, puis on se lasse. Alors j'écoute, tu me restes, et l's. Et le temps passe, on s'afflige, tussen plissen, puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. 7 TV 7 spirale ce fan les chrysanthèmes ce fan tout est pétale alors du mal, Navi, hier op ZFM, waar het inmiddels 20 voor 10 is. Ja, dan hebben we dus jazz gehad, we hebben Duitse muziek gehad, we hebben Franse muziek gehad. Ja, en laten we eens gewoon even weer gewoon een meezingen doen. Gewoon een lekkere ouwe van de dijk.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 van een tree Binnen zonder kloppen. En wat denk je hoe oud het is? We kunnen het allemaal gewoon meezingen. Maar het is al van 85. Het is gewoon 34 jaar geleden. Oké, okay, dat is niet zo fijn. Inmiddels is het hier, kwart voor tien. En uh, we gaan gewoon lekker door met de Cardigans. carnaval. Ook een lekker oude plaats. Carnaval wordt het nu, maar wat wordt een groot feest. Nog 242 dagen tot de Formule 1. Ja. Over acht maanden is dat weer voorbij. Gek hè? Lekker bello, is dat? En op de achtergrond hoor je hem al, Bruno Mars. 7 minuten voor 10. We gaan nog even door. <middels> I'm not Ja, dat was Bruno Maas met Finesse. Zo, het is bijna tien uur. We moeten even rustig aan nog tot het eind. En dan wil ik het eigenlijk ook even met je over ZFM hebben. We zijn hier al bijna 30 jaar... de omroep hier in Zandvoort. En uh, ja, vorig, volgend jaar bestaan we 30 jaar. Ook het jaar van de Formule 1. Fantastisch. En het gaat heel goed. En we hebben allemaal nieuwe mensen erbij. En we maken nieuwe programma's. En vanaf oktober hebben een compleet nieuwe programmering. Sommige programma's hoor je al. Uh, Roads bijvoorbeeld op maandagavond, afgelopen week begonnen. Met Chris, hartstikke leuk programma. De ochtenden zijn we mee begonnen. Daarom hoor je mij nu. Dat zo goed is dus weet niemand, maar goed, dat hoor ik graag van je. Maar we hebben ook nog veel meer mensen nodig. We hebben mensen nodig voor de techniek. We hebben mensen nodig die programma's willen maken. We hebben mensen nodig die uh, voor ons de, de boer op gaan voor sales voor marketing. En wil je ons helpen, draag je ons een hart toe. Steun ons. We zijn een vrijwilligersorganisatie. En heb je goede ideeën voor programma's? Wil je zelf een keer achter de knoppen staan? Wil je met je schoolklas langskomen? Het kan allemaal hier bij ZFM. Dus denk goed na. Denk allemaal leuke dingen voor ons. En stuur die dan naar programmaleiding .nl. En dan horen we heel graag van je. Nou, de laatste minuutje gaan we nog even door met streetlife. En dan is het uh, 10 uur. En dan hoor je mij uh, maandag weer. Morgen is dit Gerry weer. En dan wens ik je een hele fijne dag nog.